Hallo? Zijn we er nou al? De tijd gaat sneller dan ik dacht. Ai, ai, ai, ai, ai. Was ik zo oud al. Dat de tijd aan mij voorbij glijdt. Terwijl ik denk dat ik nog tien andere dingen had kunnen doen. En het lukt me niet meer. Ai, ai, ai, ai. Ja, wie kan mij energie geven? Wie geeft mij de moed? Wie geeft mij de pit? Wie geeft mij de ruimte? En uh, wie geeft mij af en toe eens een, uh, een, een extra steuntje in, in, in de rug? En, uh, en, en, en, en dan kan ik daarna uh, steuntjes in, in de rug uh, doorgeven. En doe het bij mijn rug niet al te hard alsjeblieft. Want daar heb ik iets mee. Ik, ik weet niet waar het over gaat vanavond. En ik hoop dat dat te horen is. Ik, ik zal mijn best doen om het zo onsamenhangend mogelijk uh, te brengen... en te maken als, als dat ik zou kunnen. Alhoewel ik er nu even over nadenk. En nu ik erover nadenk, denk ik van... onsamenhangend en erover nadenken. Gaat dat wel goed samen? Nou, waarschijnlijk wel. Er zijn trouwens mensen... En uh, daar moet je niet van schrikken. Maar die hebben dus een, een beetje puntige neus. En uh, er zijn dus ook mensen die hebben flappen horen. Uh, maar waar ging het nou ook weer over? Oh ja, het moest onsamenhangend zijn. Zie je, nou pak ik de draad weer op. Uh, nou, ik, ik kan dus beginnen met het spoorboekje voorlezen. En uh, dat kan ontzettend spannend worden. Want soms reizen helemaal niet en dan lees ik ze toch voor. Of eh... Uh, ik zou bijvoorbeeld, uh, dat is volgens mij nog nooit gedaan. En, en dat ook niet, en dat ook niet, en, en dat andere ook niet. Dus uh, misschien, uh, stel je voor, ik heb een origineel idee, ik, ik durf het niet eens meer op de radio te verkondigen. Want stel je voor, iemand aapt me na voordat ik het verkondigd heb. En dan sta ik toch mooi raar op het plaatje. Ik, ik, ik heb de komende weken nog een heleboel werk te doen om te onderzoeken of er niet al gedaan is wat ik eigenlijk zou willen doen. Dat kan me heel veel tijd kosten, maar het kan me ook een heleboel problemen besparen. Dus ik, ik, ik denk dat ik dat onderzoek maar ga doen, want je weet maar nooit. Stel je voor dat je met een nieuw idee komt en iemand anders had het al. Dat wordt zoals juristen zeggen een hoofdpijnzaak dan. ...daar kan niet veel beter worden. Nou, ik, ik heb afgelopen dagen wat nieuwe ontdekkingen gedaan. Bijvoorbeeld, mm, nou, ik weet niet of ik dat kan zeggen nu... ...maar het, het heeft iets met water te maken. Het gaat, gaat over water. En dan heb ik ook nog iets anders... Eh, maar, ...maar dat heeft dus weer niks met water te maken... ...maar is toch best wel nat. Nou, als je dit nou nog niet weet... Ik, ik hoop het niet, hè, want anders kan ik mijn patent aanvragen... en mijn octrooien en mijn gedoe... ken ik allemaal wel vergeten. Ik heb trouwens laatst ook iets heel leuks gezien. Er was een hele grote berg... en er kwam een hele brede waterval vanaf. Hey, wat was ook alweer... Oh ja, de draad was dat het onsamenhangend... Nou, oké. Okay. Ik, ik, ik pak de draad weer op... Uh, nou, ik zou dus nooit van mijn leven willen skieleren. Nee, ik, ik heb van die, van die klikkenkels, als, als je weet wat ik bedoel. He, met schaatsen had ik dat vroeger al, van die knikkenkels. Dat, dat je gewoon eh, niet kan skieleren. En, en dat, dat is dan heel raar. Want eh, bij het, eh, ik zal maar zeggen, het snowboarden, daar heb je weer een heel ander effect. Maar om het niet te samenhangend te laten worden, vertel ik nu een verhaaltje over een heel klein jongetje... wat ooit een keer leefde, eh, toen hij nog leefde, zal ik maar zeggen. Nou, er was nog eens ooit een keer een heel klein jongetje... die leefde toen hij nog leefde. Nou, in, in die tijd had je dus niet zoveel keus. Je, je kon leven of, of je kon het laten. En, en Het jongetje had gekozen om te leven... En hij, hij kon het eigenlijk niet laten, dat leven. En, en, en zo hebben ze het gelaten. Dus dat jongetje leeft nog uh, toen hij leefde. Uh, hè? Nou, in ieder geval, uh, de draad ga ik weer oppakken. En het was onsamenhangend. Uh, waar zou dat allemaal mee samen kunnen hangen? Nou, ik zou zoiets denken als... Uh, Muziek, mu mu muziek. Ik, ik, ik, ik, ik begin een beetje vroeg met de muziek, maar, maar dat, dat komt gewoon om, omdat het de tijd is om een beetje vroeg te beginnen met muziek. Ik heb een ongelooflijk mooi nummer gevonden, het heet Koch-Yanoe, eh, Koch-Yaroe heet het zelfs. Nou, moet je nagaan, Z zelfs ik raak in verwarring van de rode draad van dit programma dat het allemaal onsamenhangend is. Nou, het heet koch Jarou. En het is ongelooflijk mooie muziek. En ik weet zeker dat als jullie het eentje gehoord hebben... dat je allemaal morgen naar de platenwinkel gaat... om te vragen of je dat mooie nummer Koch-Jarou daar ook kan kopen. Let op. Hier komt Koch-Jarou. En het is geweldig. Let op. Het is echt geweldig. Ik weet niet of het echt geweldig is, maar... Tokyo no machinia lu luite, chisay su sa to nagaya si womita, na yo runi wa ona ni shinakereba, nara nagata. Bostroop gaat hier niet alleen maar zo de vrouw op de ten Empaters te woensdekent. Veel heeft gegeven met deze76, dat geen ETIH if diepaar voor ons gehouden... ...op necesit Deert Moton toe port, een diner kapar ha, param, jes, korum, hoor, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Priska, Priska, Priska, paar en toeke, krompach had Die is had die, die had er die, die had die, had die, had die, had had die, een tijkenwastje. Testje, bestje. Dusmonje, var. Tjarke, morke, Tjoj. Nou, ik, ik vond het een ontzettend mooi verhaal. Ik, ik, ik heb er ongelooflijk van genoten. En ik, ik vond het ook een diepgang hebben. Als, als, als nooit tevoren. Ik, ik, ik wil dit belonen of afstraffen met het volgende nummer. Eh, wat ze ook waarschijnlijk allemaal zelf geschreven hebben, dat is uh, big Tima. Nou, uh, big Tima. Uh, wacht. <tied> zo graag een interview hebben met deze muzikanten, waren het niet dat ik ze gewoon niet kan verstaan. Uh, zij spreken namelijk uh, een, een, een taal uh, die, die, die ik niet spreek. Ik, ik spreek een hoop talen, bijvoorbeeld het, uh, het, het, het Koeterwaals en het, uh, het Uiterkneuters... Uh, daar ben ik trouwens heel erg goed in. Dus als iemand daar ooit een keer een uiterkneuters verhaal wil horen, dan, dan kan, kan ik daar altijd eens over nadenken. Maar deze mensen, dit, dit zijn Mongolen. En uh, ja, sinds je bent, weet ik dat je daar respect voor moet hebben. En uh, ze, ze komen dus uit Mongolië. Helemaal. Ja, ik wist ook niet dat die mensen allemaal vluchtelingen waren. Maar eh, en nu ik dit begrijp. En, en, en nu ik deze muziek gehoord heb, weet ik dat er veel meer in de Jostie-band zit als dat er tot op heden uitgehaald wordt. Kijk, dit, dit, dit zijn jonge Mongolen uit Mongolië. En, en ze maken dit soort waanzinnig goede muziek met. Teksten die, die gaan over de vergankelijkheid. De eindloze vlaktes, de eindloze bergen, het eindloze gras. De ongelooflijk lekkere jakburger. Uh, nou, je, je noemt het maar op. De jakmelk, de, uh, de, de lekkere drankjes die ze daarvan weten te maken. Uh, de jakboter, uh, de kamelenmelk. Ik weet niet of je het weet, maar sommige Mongolen die houden ve veel meer van kamelen als van jaks of van geiten of van schapen. Nou ben ik zelf ook niet zo'n schapenman. Ik hou niet zo van het kudde gebeuren eigenlijk. En boven alles, als je meeloopt in de kudde, loop je dan niet vaak in de stront. Overigens is het een ongelooflijk leuke avond. Ik, ik ben blij dat jullie er ook allemaal zijn. En ik ga even vertellen wat de rode draad is. De rode draad is uh, onsamenhangend. Dus eigenlijk is het nog niet eens een draad. Moet die nog gesponnen worden? Uh, uh, nou, nou ja, hoe moet ik. Uh, Nederlands is best wel moeilijk. Uh, het, is, het gaat om een draad die eigenlijk nog net niet gesponnen is. Die nog een beetje zo los in elkaar hangt. En bijna uit elkaar valt. En, uh, en dat nog hangend ook. Dus. Onsamenhangend. Dus wel samen. M met zijn bijtjes en allemaal. En uh, ik weet niet of het, het is nog voor twaalf. Ik kan het beter nog niet over bijtjes hebben. Want uh, er zijn nog uh, wat te jonge kinderen die nu luisteren. En uh, daarom heb ik eigenlijk voorgenomen om een speciaal verhaaltje uh, te vertellen voor de kinderen die nu nog luisteren. En ik, ik, ik hoop dat ze daarna ook... Eh, alsjeblieft gaan slapen, lieve kinderen. He, want dan, eh, dat, dan heb je dat verhaaltje, gehoord. En dan, dan is het gewoon eh, uit met de pret, zal ik maar zeggen. Dus, lieve kinderen, ik, ik ga jullie een, een verhaaltje vertellen. Dat durven je eigen papa en mama nooit aan je te vertellen. En, en zelfs op school... Durven ze dit zeker niet aan jou te vertellen. Nee, Dit is een verhaaltje over alle dingen die gewoon eigenlijk verzwegen worden. En, en, en dat zijn een heleboel dingen. Er, er zijn bijvoorbeeld dingen zoals daar zijn. Waar ik het nu even verder niet over wil hebben. Maar ik, ik, ik was begonnen met een verhaaltje. En dat, dat verhaaltje dat gaat zo. In de toekomst, dat betekent over een dag of twee, drie. Dan komt er een dag. En die hebben ze maandag genoemd. En dat is een hele bijzondere dag. Op die dag hebben kinderen niks te zeggen. Helemaal niks. Ze mogen opstaan. En een beetje badderen, boterhammetjes smeren, kopje thee, glaasje melk. En dan, hup, op de fiets en, en sommigen gaan lopend en heel weinig anderen. Dat zijn de dommerikjes, zal ik maar zeggen, die worden gebracht door papa of mama. En als ze dan op schoon school komen, dan ziet de dag er zo uit. Je komt de klas binnen op maandag. Dan gaan we allemaal in een kring zitten. En dat heet dan de weekopening. De weekopening. En dan gaat Iedereen vertellen wat ze dit weekend gedaan hebben. Zo is er altijd dat ene jochie... Die, die vertelt dat hij weer gekeken heeft naar de voetbalwedstrijd... waar zijn vader in uitblonk. En, en, en dat andere meisje die zegt dat ze weer zo heerlijk geballet heeft... met haar vriendinnetjes. En je hebt er ook altijd een beetje aparte link tussen. Die, die zeggen eens in de drie maanden... we, we, we hebben de hele weekend zitten knippen. Ik, ik heb er nog plakkerige handen van. En, en, en papa was, was zo blij met mijn hulp. Dat ik, ik, ik heb een nieuwe fiets. Moet je kijken. Een ongelooflijk mooie nieuwe fiets. Maar voordat hij uitgepraat was kwam er al zo'n juffrouw of een meneer en die zei... Nee, eh, nee, nee, nee, nee, nee, dit moet je niet vertellen aan de kindertjes in de klas. Daar zijn ze nog niet rijp voor. Dus ja, dat jongetje wat dat verhaal had verteld over knippen en het hele weekend... die ging zich wat dingen afvragen. Hij vroeg zich bijvoorbeeld af, ben ik nou slimmer als de rest? Ben, ben, ben ik beter als de rest? Zijn zij allemaal dom? Maar, maar, maar, maar hij, hij voelde dat er iets niet klopte. En, er er klopten wel oh, meer dingen niet, ja. maar daar zei hij dan liever helemaal niks meer over. B bijvoorbeeld dat de juffrouw een, een rare keuze voor BH's had. De ene dag had ze zulke grote, zal ik maar zeggen. En, en de andere dag was de maat geheel verdwenen. Ja. Uh, dat soort dingen... Hij was waarschijnlijk toch ouder en wijzer... als de rest van de klas. Hij had nog nooit gevraagd aan de rest van de klas... hoe zij daarover dachten... maar hij dacht, het is de weekopening. En ik ben net mijn mond gesnoerd... heb ik een nieuw onderwerp. En hij dacht, ik trek de stoute schoen aan... en hij vroeg aan de juffrouw... mag ik een ander verhaal vertellen... En die juffrouw die dacht van... Nou, hij, hij wil zijn leven beteren. Of hij snapt wat ik bedoelde. En, en, en die jongen begint van... Vinden jullie die juffrouw er ook de laatste weken niet een stuk slechter uitzien? En al de kinderen keken naar die juffrouw. En die juffrouw trok een gezicht van... "Oh, waar kijken ze nu naar? En ze zag op opslag... Alsof ze al twee weken slechter uitzag zag uit, zou ik maar zeggen. Dus die kinderen die keken nog een keer en ze voelden zich nog minder op haar gemak. En ze zag er echt wel uit alsof het er al vier weken lang niet goed met haar ging. En, en daarna kregen de kinderen vrij voor de rest van de dag... Oh nee, dat is dat is echt een stom verhaal. Waar? Nou ja, het is, nou ja, oké, okay. stom verhaal. Op zijn mongolse dan. Nee. Ga Ga. 茶不是很多 het leuk dat ze eindigen met uh, een paar keer Jaco aanroepen... vanwege dat dit nummer, dat heet Son Goku Punka Zen. En dat, dat vind ik dan wel weer mooi. Dat die jongens dat ook doorhebben. Kijk, je, je kan niet zomaar alles beoordelen op hoe het eruit ziet. Kijk, uh, het, het zijn wel Mongolen, maar, maar ze zijn niet achterlijk. Kijk, eh... Uh, hoe leg je dat nou uit? Eh, zonder dat je de kaders te buiten gaat. En, en dan denk je gelijk... Ik luister naar Ridder Radio juist omdat daar geen kaders zijn. Nou, dan... Overzie je een heleboel problemen die ik met mijn eigen kaders heb. Want ik, ik, ik heb dus wel kaders hier en daar. Niet, niet overal hoor, maar, maar soms heb ik ze ook. En, en die kaders die zijn soms best wel handig. Want daar kun je je soms achter verschuilen. Kun je gewoon zeggen: het begrijp ik niet, buiten mijn kader, daar hoef ik niet over te denken. Bijvoorbeeld. Het is, het is ook bijvoorbeeld wel leuk als, als ik bijvoorbeeld eh, achter een andere kader van scholen ga. Dat ik dan kan zeggen van... Eh, nou, nee, je hebt ongelijk. En, en dat is gewoon zo omdat ik een boek heb waarin staat dat jij ongelijk hebt. Dat is een ander kader wat je kan hebben. Nou, doe ik over het algemeen niks met kaders die gewoon in boeken staan. Ik, ik, ik heb een heleboel boeken, die heb ik allemaal ingekaderd. En... Eh, dat wou ik ook zo graag houden. Maar ik heb zelf wel in mijn hoofd eh, de laatste jaren ontdekt dat ik een paar kadertjes heb die ik daar niet weg krijg. En, en een van die kadertjes is, een ongelooflijk frustrerend kadertje, is, is dat ik eigenlijk gewoon eh, aan niemand een hekel heb. En een vreselijk kader is dat. Want mijn leven wordt daardoor soms heel erg ingewikkeld. Ja, jullie geloven me niet, hè? Nee. Nou, dat geeft ook niet, want ik, ik wil er ook verder helemaal niks meer over zeggen. Uh, zal ik taartjes trekken? Of, uh, uh, ja, noem maar iets. De rode draad is onsamenhangend. Dus uh, we, we kunnen er alle kanten mee uit. Ik, ik, ik kan zometeen nog wel eventjes... Uh, bijvoorbeeld uh, vertellen wat er morgen gaat gebeuren ergens anders als daar waar ik nu ben uh, dat is handig van internet je kan gewoon iets intypen en dan zie je wat er morgen allemaal is en dat kan ik dan allemaal gewoon vertellen ik, uh, ik zou bijvoorbeeld ook uh, kunnen vertellen uh, wat je bankrekeningnummer is en je pincode uh, zou jullie dat leuk vinden? Dat ik gewoon eh, pincodes ga raden. Van, eh, of taartjes trekken. Ik, ik zit, zit te kijken naar gigantisch grote appelflappen. Dus eh, eh, ik kan zo een taartje trekken. Eh, het, het, het zou eigenlijk nog grappiger zijn als... Eh, Nee, dat is eigenlijk helemaal niet grappig. Dit, dit heb ik dan vaak. Dat ik van die ideeën heb. En voordat ik ze uitspreek. Dat ik dan denk van nee, toch niet. En dat is dan toch weer zo'n kadertje. Waar ik tegen oploop. Het, het is eigenlijk te zot voor woorden. Hebben jullie dat nooit? Dat je gewoon tegen je eigen kadertjes af en toe oploopt. En dat je denkt van. Goh, waarom is dat kadertje ook weer? Ik, ik weet niet meer waarom dat kadertje er zit. En ik, ik loop er de hele tijd maar tegenaan. Ik... Ik heb de laatste paar dagen bedacht... als ik zo'n kadertje tegenkom... waarvan ik niet meer helemaal precies weet hoe het zit... geef ik het gewoon een rotschop. Ik, ik, ik, ik schrap het gewoon helemaal naar de verdoemenis. En dat had ik laatst dus ook gedaan. Maar dat was een, een kadertje wat ik beter had kunnen laten staan. Dat was een kadertje van ademnood. Ja. Ja, het, het blijkt dus als je onder water bent en dat gaat niet lang goed. Ik, ik, ik had per ongeluk het kadertje van het luchthappen, zal ik maar zeggen. Dat dat erbij hoort en dat je daar niet onderuit kan. Even weggevlakt en ik, ik, ik kwam dus boven. En ik dreef daar zo een beetje. Totdat er op een gegeven moment de badmeester kwam en... Heel hard vloot. Ik, ik schrok me werkelijk te pleures. Er doken gelijk eh, drie stevige dames het pierenbadje in... om mij te redden. En je kan het wel begrijpen... Daar, daar zat gewoon geen water meer in... dus er was geen redden meer aan. Ik lag daar in het gedroogde pierenbadje... ...tussen drie hemelse godinnen in. Waren het niet dat ik daar dus ook weer een kadertje voor had... ...en ik zag ze dus niet als zodanig. En dat nemen ze me tot op de dag van vandaag kwaad. Want ze dachten dat ik ongelooflijk gelukkig en blij met hun aanwezigheid zou zijn. En dat was ik dus niet. Want ik lag daar zo heerlijk te dobberen in het pierenbadje En nou was het pierenbadje in één keer helemaal gewoon leeg. Ik weet niet hoe dat werkt, verder. maar het was best wel zwaar. Ha, <laughs> Ja, ja, ja, shit, joh. Mijn hele rode draadje zit in de war. Ik, ik, ik moet er even wat aan doen. Eh, hallo, eh, ben ik hier op de goede plek? Eh, nou, eigenlijk niet, want eh, gisteren was het leuk dat je er was, maar vandaag liever niet. Eh, ja, ja, maar eh, je wilde me toch een interview afnemen hè, over ons heb ik dat aan jou ook gevraagd? Ja, ik meen me zoiets te herinneren. Nou, nou zijn mijn uh, herinneringen niet altijd even fris. Hè, maar, uh, maar toch, uh, ik, ik meen me zeker te weten te herinneren. Nou, oké. Okay. <laughs> uh, uh, ga zitten dan, maar dan moet je zo wel weer weg. Uh, dat meen je serieus? Ja, ja, ja. Dat interviewtje, oké, okay. uh, als jij zegt dat ik dat beloofd heb of dat we dat zouden doen, uh, doe ik aan mee, maar uh, verder moet het niet gaan. Uh, dus, dus, dus je hebt geen bier voor me? Nee, nee, ja, nou misschien eentje, maar eerst dat interview en, en dan opzouten. Uh, dan krijg ik dat biertje mee? Ja, ja als je dat maar ergens anders opdrinkt en zo, uh, hè, want het is eigenlijk mijn avond, hè. Ik, ik, ik heb eigenlijk een programma nu. Hè? Jij ja, was gisteravond. Jammer, je hebt gezegd hè, dat je gewoon voor ons samenhangend en zo Dan had je geen betere figuren om te interviewen als mij, nee. Ja, dat heb ik misschien wel gezegd, maar ik weet niet in welke bui en op welk moment en welk kadertje er toen even niet omhoog stond. Misschien heb ik een kadertje over het hoofd gezien en heb ik je inderdaad dit gevraagd. Nou, bij deze, welkom. En hoe gaat het ermee? Nou, dat is toch geen gewoon interview, hè? Hoe gaat het ermee? Het gaat maar nu geweldig, hè, als jij maar bier hebt. Ja, ik heb bier voor je en dat neem je dan zometeen gewoon mee. Eh, maar, maar dat krijg ik dan wel, hè? Ja, je, je krijgt dat zo zeker weten. Dus eerst even dat interview. Eh, Daan, eh, hoe lang kennen wij elkaar nou? Nou, ik dacht dat het een interview zou worden met diepgang, hè. Maar, maar we kennen elkaar zo ongeveer een, een jaar of veertig of zo, hè. Eh, ja, en, en, en wat heb jij daar aan gehad? Eh, heb, heb jij steun aan mij eh, ondervonden? Heb je? Eh... Nou, eh, zo zou ik het niet willen zeggen, hè. Het is meer een soort van. Eh, je, je bent meer een soort van last, zou ik maar zeggen, hè? Hoe bedoel je? Eh, nou, eh, dat ik eh, de hele tijd aan allerlei dingen moet denken, hè? net zoals vanavond een afspraak met jou, hè? gewoon eh, om hier een interview te hebben. Ja, dat, dat kan ik me echt nog steeds niet herinneren. Eh, waar, waar heb ik dat dan precies gezegd? Nou, dat weet ik dus zelf ook niet meer, he. maar he, he, het was in ieder geval de afgelopen week. Op een gegeven moment zeg je tegen mij: nee, ik ga het een programma maken he, met, met, met een rode draad erin. En die, die rode draad is onsamenhangend. He. En he, he, ik heb het ook gehoord: ik kom hier net binnenlopen en jij zegt he, dat je even je rode draad uit de knoop moet halen. Nou. Als er nou iemand goed is in de rode draden uit elkaar halen, dan ben ik het wel, Want, want, want ik ben minstens niet zo kleurenblind als, als dat jij daar bent, Alhoewel... Ja, maar, Daan, een interview met jou. Wat zou ik jou dan moeten vragen? Nou, je zou mij bijvoorbeeld kunnen vragen, ...van eh, waarom ik eh, gewoon eh, zo'n ongelooflijk eh, positief wereldbeeld heb, hè, en zo. Uh, wat bedoel je daarmee? Nou, eh, je zou me gewoon dat kennen vragen, hè, waar, ...waarom ik gewoon zo met beide voeten op de grond... ...en, en, en, en, en toch zo'n ongelooflijk frisse kijk op de toekomst heb, hè, zo. Dat soort dingen zou je me kennen vragen... ...en waar ik dan die energie vandaan haal, en die kracht... En ja, jij verwacht echt dat ik dat aan jou zou vragen. He, he, heb jij zo'n positief wereldbeeld dan? Eh, nou, eh, ja, meestal wel. Hè. Dus eh, het is nou dat ik hier speciaal voor dit interview gekomen ben. Hè, dat ik een, be een beetje gespannen ben. En dat ik er niet helemaal eh, op en top eh, misschien kan overkomen. Maar, maar toch, eigenlijk... Eh, nou, oké, okay, maar... Eh, dit, dit, dit zijn eigenlijk... Kijk... Je moet je voorstellen, dit is eigenlijk normaal niet zo'n serieus programma op vrijdagavond. En Ja, maar ik vind het toch wel een serieus onderwerp. Hè. Als het onzamenhangend is, hè, dan is er toch iets waaraan je dat kan zien. En als je dat zo duidelijk kan waarnemen dat het onzamenhangend is, hè, dan kun je je dus een voorstelling maken hoe, hoe het dan wel samenhangend kan wezen. En, en, en daar heb je mij voor nodig. Hoezo heb ik jou daarvoor nodig? Nou, anders had je me niet gevraagd voor dit interview, hè? Ja, ik heb je echt niet gevraagd voor dit interview, serieus. Ik kan me er niets van herinneren. En, eh, toch staat het in mijn agenda, hè? Nou, laat dan zien. Eh, nee, nee, mijn agenda zit in mijn hoofd, hè? En, en hoe ziet die agenda er dan uit? Nou, dat, dat kan ik je niet helemaal vertellen, hè? Het is, het is mijn hoofd, hè? Mijn privacy, hè? En he, daar heb ik dan zo mijn kadertjes. Dus, he. Nou, oké, okay, de Zodemiet erop. Hier heb je een biertje. Dacht aan. Eh, eh... Dat gaat zo maar... sapiens, uh, toch niet uh, wezenlijk zo heel erg veel verschilt van dat van een vis omdat een uh, vissenvrouwtje als er dan een mannetje komt en die blaast zich op en die geeft zich mooi en ja, dan wil ze daar wel mee paren als dat andere mannetje dat niet kan maar als ze alle twee even mooi zijn dan moet het toch een keuze maken dat vrouwtje en waar gaat die keuze naartoe in alle gevallen naar het mannetje wat al eerder wijfjes bevrucht heeft. En zo zit het dus. En dat visje hoeft geen geld te hebben en hoeven eigenlijk nog niet eens knap te zijn. <lacht> Zo'n verhaal. Maar goed, halve halverwege ben ik in slaap gevallen. Dus het rest kan ik jullie niet melden. En het is geloof ik alweer van het net, want het zou binnen 24 uur weggehaald worden. Het waren te goede tips. Ja, als het er misgaat, kan je altijd nog in een aquarium belanden. Als het wezen toch uitmaakt, hè? Ons samenhangend zeggen ze. Er zitten twee vissen hier. Dit er is, er is alweer een samenhang of is dat onsamenhangendheid om daar de samenhang ergens in te willen zien waar die eigenlijk niet is is dat ook onsamenhangend nou goed, vissen zijn sowieso in er eentje al met z'n tweeën dus uh, zijn maar iets. <lacht> Ich weiß noch zu auf laf, du glaubst du wie viel, du kein Ja, nicht besser vor mir, und Waarbij ik uh, vergeet uh, de microfoon aan te zetten. Hallo? Ja, dit is bijvoorbeeld om al duidelijk te maken dat dit nummer deed me ongelooflijk veel. Uh, zoveel dat ik eigenlijk vergat wat ik eigenlijk uh, moest doen en uh, zou doen en eventueel had kunnen. ...doen waar het niet... ...dat ik het dus niet deed... ...in ieder geval niet op het moment dat ik het had moeten doen... ...ik, ik deed het iets later... ...en dat komt eigenlijk... ...vanwege de titel van het nummer... ...wat je net gehoord hebt... ...het, het heeft zo'n ongelooflijk... ...mooie, mongoolse titel... ...dat... Uh, ik, ...ik ben er eigenlijk sprakeloos van... ...het is... Uh, ...dit nummer dat heette... ...Apartheid Digital... En het zijn toevallig twee woorden... Daar, daar begrijp ik in ieder geval iets van. Eh, maar, maar, maar, maar het is toch wel spannend dat apartheid een, een woord is wat doorgedrongen is. Helemaal. In het verre Mongolië, Dat de Mongolen dus al praten over apartheid. En, en wij maar denken dat ze dat allemaal niet in de gaten hebben. Maar... Eh, het is nog maar pas 300 Ook oh, oh, dat, het is gewoon. Eh, ja, nee, maar. Kijk. Het, het, het is juist heel mooi dat Mongolen ook eindelijk eh, nadenken over apartheid en, en wat is dat. En ik vind uh, alle mensen die naar Ridder Radio luisteren, apart. Maar allemaal hele aparte mensen. Maar. Ik vind dat daar geen apartheid van uitstraalt zoals de Engelsen dat formuleren. Ja, de Engelsen hebben ook een heel raar woord, is dus ook apartheid. En daar, daar bedoelen ze mee. Dat, dat je gewoon pontificaal een scheidslijn, dus eigenlijk een, een barrière, een, een, een blokkade, een, een buffer ergens tussen plaatst. Zodat twee dingen niet bij een ander zullen komen. Nou ben ik toevallig wel eens op schoolkamp geweest en daar deden de leraren en leraressen ook hun best. Om ergens een buffer, een barrière of iets dergelijks neer te leggen tussen de jongenskant en de meisjeskant. En ook dat lukte ze nooit helemaal. Het was wel riskant, maar vaak belandde je ook in een ladykant. En... Zo is het maar net. Apartheid werkt dus niet. Hoewel, ik vind jullie best wel apart. Precies. Niet het... een gentleman's kant en een ladies kant, maar een samen in het lady kant. Ja, dat is het. Uh, ja, ja, nou, ik zeg het nog eens een keer, want uh, het is niet samenhangend genoeg nu. Niet een gentleman's kant. Of een ladies kant en een ladies kant, maar samen in het lady kant. En hij mag wel wat zeggen, hè? Ja, maar jij was naar huis. Wat ja, ja Ik, ik sta hier achter de deurpost en ik, ik denk, heer god, die gaan het nog best wel gezellig maken dan met z'n tweeën. daar houd ik eigenlijk niet zo van, hè, als mensen het gezellig maken buiten mijn om, hè? Buiten jou om, dat bier is wel leeg. He, weet je wat? Ja, maar ik, maar ik kwam dus ook even... Bier, ik, ik, maar dan moet je nu naar huis. Ik... ik Neem gewoon een biertje nu mee naar huis. Ik, ik kwam vragen om, uh, om gewoon een, een, nog een biertje, want deze dit was een snelle. Hè? Kijk, je, Volgens mij is er een gat in, inderdaad. Je, je weet misschien niet precies hoe het werkt, maar je hebt nu dus snel bieren en je hebt traag bieren. Nou, en, en bij Guus is alleen maar snel bieren. Ja, je hebt Arabieren, en die denken helemaal niet dat het goed is. <laughs> eh, nou. Ik heb, nou. ik heb laatst dus eh, nog een muziekje geluisterd... Hè, van de Arabieren. En dat was eigenlijk geweldig. Ik, ik heb trouwens nog ook een kennis... Hè, die zoekt nog een, een, een Arabisch sprekende gast... Hè, die Shakespeare in het Arabisch kan zingen. Want eh, dat kan dan een hit worden in Arabië. En het is echt een geintje. Hè. Dus ken jij toevallig een Arabische gast... Hè? die Shakespeare in het Agawisch... kan zingen... Dan, eh, dan, dan wordt het een hit. Dat, dat voorspel ik je nu al... Hè, want het is eh, niet zomaar een kennis die ik heb. Hè. Die, die, die, die kent alles. Eh, meneer, hallo? Ja. Eh, eh, dat biertje... waar u het net over had... Eh, ken u mij dat dan aanrijken? Eh? Want eh, u, u kan me wel wegsturen. Hè. U hoort u helemaal niet... maar u kan me wel wegsturen... Maar... Eh, dan wilde ik dan ook wel uw eh, versprekenheid eh, hebben, zal ik maar zeggen, eh, wat u versproken had. Ja, ja maar het zat er buiten. Eh, dus ik. Eh, ik heb mijn raam gezet. Eh, jammer, dat trap ik niet in, jongeman. man. Eh. Dat trap ik echt niet in. Eh. Eh, eh, ik wil er eentje in de hand, eh, en, en, en dan ga ik door het ganse land. Eh. Dat, dat ken ik je beloven. Ik, eh, ik zie dat Guus zich al helemaal teruggetrokken heeft. Eh. Hallo? Ja, maar, maar Guus heb ook geen bier meer. Want dat was een ja, laatste biertje. Ja, maar meneer met het mooie gezicht. Guus denkt van, als ik als, als daar nou naar huis gaat, dan kan ik gewoon gaan slapen. Dan hoe heb ik ook geen bier nodig? We uh, hebben graag geen bier voor nodig om te slapen. Ja, maar uh, ik ben Guus niet, hè. Maar... Je, je, je, je kan het toch nog wel een draai al geven, hè? He? Je hebt nog vier minuten en ik ga dus even kijken of er nog bier is. Jij bent helemaal aan de beurt, hè? Vier minuten de tijd voor, voor die meneer met die grote mond. Hè? Verlichting. Verlichting, ja. Daar kun je over denken hoe je wil. Maar het, het blijft een feit dat verlichting wel rijk is. En uh, oh, ja, op, op z'n laatst kom je daarachter. Als je s'nachts om half één door de stad heeft fietst. Onverlicht. Want dat is wel belangrijk in het verhaal. Dat is... In het onsamenhangende verhaal, toch nog een bepaald samenhang die nodig is om elkaar. dat mensen überhaupt nog luisteren naar je verhaal. Want anders denken ze je hebt het nergens over en je lult maar wat. Je moet vier minuten vol krijgen. Dan krijgt hij dat voor elkaar. Is misschien wel interessant. Nou, eigenlijk ook niet. Want mensen alleen aan één stuk door, drie minuten. Wat is dat nou? Niks. Eigenlijk is het niks. Als je met een vliegtuig van Amsterdam naar Washington vliegt. Zijn vier minuten niks. Niet dat je het dan in vier minuten gedaan moet hebben. Maar die vier minuten die dat scheelt. Of eventueel zou kunnen schelen. Dat. Peanuts, dat is. Uh, kniesoor. Als je daarop gaat letten. Op vier minuten. En dan heb je het toch over een vliegtuig. Je kan die, die tocht ook. Nee, je kan het niet te voet maken. Je moet die plas over. Oké, okay, in een rubber bootje. Nou. En ga hem dan nog vertellen dat die vier minuten opeens wel belangrijk zijn? Die worden steeds minder belangrijk hoe langer jij erover doet om die afstand af te leggen... hoe, hoe, hoe, hoe minder effect dat een tijdverlies of winst zal hebben worden. Denk maar op de snelweg. Ja, ik ga wat trager rijden, want dan ben ik minder snel thuis. Ik haat mijn vrouw of weet ik van wat. Of, of de kinderen, die schreeuwen altijd aan mijn hoofd. En ik wil eigenlijk nog een beetje rust. En in die auto heb ik mijn rust. Dus ik rijd wat langzamer. Maar je komt er toch achter van zoveel scheelt het nooit. Die ruzie komt er altijd nog wel van. Die frustratie en die ergernissen, ze komen gewoon op. Dus ja, je kan denken dat het allemaal aan de tijd ligt. Maar het ligt niet aan de tijd, het ligt aan jou. Hoe jij met die tijd omgaat. Want weet je wat, eigenlijk is alle tijd jou gegeven. En jij denkt steeds maar in jouw stress. Dat je geen tijd meer hebt voor dit en geen tijd meer voor dat. En geen tijd meer voor zus en geen tijd meer voor zo. En eigenlijk heb je dan op voor niks meer tijd. Zelfs niet meer om te eten, je wordt heel mager en zo. En uh, ben alleen maar aan het overige. nee, dan met lege maag, Nee. Het wordt, moe het wordt echt problematisch dan. Zelfs lukt dan al niet meer. Dus beter laat je die tijd gewoon gaan. Want die gaat toch. Nog, hm? ja, nog één minuut. Nog één minuut. De 59, oh ja 59, dat is, dat, dan zijn we er nog niet één tank van, je moet juist voor die wissel moet je, in die minuut moet je het afgerond hebben, want anders ben je te laat. En te laat, dat kunnen we niet hebben. Kijk, je moet niet over tijd inzitten, maar te laat zijn, dat moet je vermijden. Ja, en eigenlijk zit het antwoord, de clue, zit hem al in de vraagstelling. Als jij niet aan tijd denkt, dan zal je toch ook niet in tijd nood komen. Ook al kom je nog zoveel te laat. Zo, ja, je bent te laat, dit en dat. Ja, maar dat geldt niet voor mij, want ik doe niks met tijd. Ja, betaling en eten en wonen, weet ik veel wat. Vriendschappelijke sociale omgang, alles wat mensen willen. Allemaal een tijd vastknopen. Nee, beter laat je het los. De tijd loopt wel door. Heb je nog meer? Heeft je nog I love Stoot even iemand tegen de microfoon aan Dat kun je hebben uh, Heel apart geluid in ieder geval uh, Blij dat jullie dat ook meegekregen hebben En dat alles nog gewoon blijft werken uh, We gaan ondertussen even proberen Of het lukt En het lukt uh, In ieder geval we proberen het Ja hoor Hallo? Dit is het automatisch antwoordapparaat van Studio Beeldstraat. Oké. Okay. Op dit moment kunnen wij uw oproep niet beantwoorden of zijn wij in het geheel niet aanwezig. Oké. Okay. U kunt uw boodschap inspreken naar de piep. Ah, Oké, okay, dan, dan wacht ik. Ik, ik. ik wacht even op de piep. Piep. Hallo. Dit is de boodschap die ik in ga spreken naar de piep. Uh, ik, ik heb net de boodschap gehoord. En ik, ik heb begrepen dat ik een boodschap kon achterlaten. Dus bij deze laat ik dus even een boodschap achter. Ik, ik heb niet precies begrepen hoe dat werkt via internet. Dus ik, ik neem aan dat er ergens een knopje is voor een grote of kleine boodschap. Want in het echt gaan we dat natuurlijk nooit op die manier doen. Dus... Uh, uh, al, als je deze boodschap hoort, denk dan niet eh, dat het een foute boodschap is, want het is eigenlijk een goede boodschap. Ik, ik, ik heb namelijk eigenlijk net gebeld naar jou om te, te, te bellen met jou, zodat ik kon praten met jou en, en zodat ik deze boodschap, die nu na de piep is, eh, niet zou hoeven in te spreken. want uh, door deze boodschap in te spreken, ben ik dus helemaal van mijn apropos en een beetje in de war geraakt. Ik zou dus graag hebben dat, uh, misschien dat ik kan teruggebeld worden. Of dat ik kan weten wanneer ik kan bellen. Als dat ik dan kan bellen. Want stel je voor dat ik dat niet weet, zoals nu, of net eigenlijk, want het is net pas gebeurd. Eh. Uh, ja, dat wordt gewoon een zootje op die manier. In ieder geval, uh, dank u wel meneer voor het luisteren. En uh, ik, ik, ik ho hoop u snel weer te spreken. Dag. Zo. Nou, dat heb, hebben we dan ook weer gedaan. Het is, is best wel ingewikkeld hoe dat allemaal werkt. Uh, als je ik... nou ik meteen thuisnummer erbij zeg, dan, dan, dan, dan zit je niet bij de ver ver verkeerde deur te scheiden. <laughs> nee, maar ik wou helemaal... Ik, ik, ik wou het uh, internettechnisch. Even. Je, je kan ook op sommige dingen... kan je like intypen... En dan wil je niet dat ze doodgaan. <laughs> ja, dat is echt zo. Dus, uh, dus je bestelt een like... En je hoopt dat ze het overleven maar <laughs> <laughs> Nee, maar... Ik, ja, ik, ik kan even kijken... Of het... Uh, of, of de andere verbinding werkt... Uh, of uh, zou die me nu al gehoord hebben? Ja, deathbook En dan krijg je like, weet je wel. <laughs> ja, ik, like ik, ik, ik ga even intypen. Uh, ja. Heb ik ingetypt. We gaan gewoon kijken wat er gebeurt. Ik doe het doe schuifje even naar beneden. En uh, ja, dan gaan we even kijken. Hallo. Hallo. Uh, ja. Het, het, nou ja. Het, het, het lijkt allemaal te werken op de een of andere manier. Hallo? Uh, ja. Kijk. Oké, okay. uh, er wordt even koffie gezet op het ogenblik. Uh, Mia. Ja. Mhm. Mm wat gaan we nou doen? Stel je voor dat ik nu... Je, je weet het maar nooit... Euh, zeg... Euh, hoi, hoi... Of zo, hoi, hoi... En dat, dat zeg ik dan daar ook even, hoi, hoi... Hoi... Hoi... Ja, oké, okay, hoi, hoi... Hoi, hoi... Ik, ik, ik zeg maar wat, weet je wel... Euh, ik heb hier net ook hooi hooi gezet, maar de, de hooi hooi is weg. Mijn hooi hooi is weg! Wat is er nou nog een keer? Hooi. Hooi. Uh, ja, hoi hoi. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, wa waarom niet? Uh, we gaan het gewoon op deze manier proberen. Uh, wilt u dit of wilt u dit niet? Uh, ik, ik denk dat ik dit niet ga willen. Uh, uh, ja. Oké. Okay. Ja, die heet zo, die heet zo en die heet zo. Oké, okay. nou dan doen we het zo. We, we weten niet wat we doen nu, hè? maar, maar we, we zijn er wel mee bezig. Het uh, is, is best wel interessant, want er is dus ook nog een, een, een dit, uh, eh, ja, en, en dat. Wat is het, een barn user? Uh, uh, ja, zoiets. Uh, we, we gaan even kijken hoe, hoe het vindt. You are logged in... Ja, oké. Het is een heleboel uh, ingewikkelds. Ja, ik, ik, ik, ik, ik schijn er nu ergens te zijn. Ik... ik ik, ik ga nog een keer hoi hoi zeggen. Ik denk dat dat wel leuk is voor de mensen. Kijk. Uh, ja, ik, ik doe het nog een keer. Ja, um, het werkt. Kijk. Nou, we, we, we zijn hier dus nu. En uh, wij, wij, wij gaan proberen uh, telefonisch contact te maken met, uh, met iemand anders. Kijk. Ja, nou, we kunnen ook ondertussen eventjes uh, doorschakelen naar... Uh, wat gaan we doen? Um, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee... En kunt u de rode draad nog volgen? Het is, uh, uh, Ja... Nee, ik ook niet, ik moet hem weer even uit de knoop halen... Uh, ik, ik denk dat dat het slimste gaat uh, door op deze manier uh, iets uh, ingewikkeld te doen. Uh, kijk. Uh, nou, uh, ik, ik heb een, een dure voicemail gedaan van 1 minuut 33, dus dat is... Uh, best wel goed. Uh, ik denk dat we nu, uh, voordat Herman begint, uh, toch eerst even overgaan naar Gauha Puta, hond, ja, Go Puta, honden, tatic, Go Puta, honden, tatic, Go Puta, Oh, Nee, dan is het geluid weg, hè. Dat heb je dan weer. Dat, dat heb ik dan weer. Ai, ai, ai. Dat is altijd ja. hetzelfde. Als je daar gesteld worden door degene die het programma maakt, dan, uh, dan ga je gewoon weg en dan zeg je gewoon na discussie misschien: van ik ben het hier niet mee eens, maar uh, ja. ja. Het is jouw programma, dus uh, jij stelt de regels. Kijk, en als er iemand dan zegt, nou dan blijf ik wel weg. Blijf dan ook weg en ga dan niet op andere manieren proberen... ...iemands leven, iemands programma te veranderen. En uh, nee, iemands regels te veranderen, omdat regels zijn er niet voor niks. Ik bedoel, je, je kan nee, hier dus... in Studio staat kun je alles zeggen op een respectvolle manier. Maar mensen ja. uitschelden en mensen en, en, en voor gek uitmaken... en ...neem je pilletjes in en dat soort dingen... Ja, kom op zeg. Dan, dan heb je die pilletjes... Oh, nee. Dat is beledigen, hè? Ja, en dan heb je die pilletjes zelf nodig. En uh, ik vind ook wel dat, uh, dat in jouw programma eigenlijk ook alles wel bespreekbaar is, hoor. Je ja, zou altijd wel ook wegen om rekening uh, mee ja, te houden. Ja, Alles mag gezegd worden, elke mening mag geventileerd worden. En er mag ook wel eens best wel gevloek worden, maar mensen persoonlijk uh, beledigen, dat, uh, dat gaat niet gebeuren. Dus, uh... Nee, nou, dus dat wou ik eigenlijk even zeggen over de, ik weet dat je een kijknoot zit ook en het zo wil instellen en echt wel leuk. Hallo? Ja. Uh, dit is een programma en de rode draad is onsamenhangend. Kun jij ons helpen? Onsamenhangend? Ja, het onsamenhangend. Den, den, hoe hangt het, dan, uh, hangt het dan helemaal niet samen? Nee, nee, het is een soort rode draad die een beetje versleten is, zou ik maar zeggen. Dus, dus dan moeten we gewoon uithangen. Ja, zoiets. Uh, het, het, het moet in ieder geval uh, niet samenhangen. Ja, het is hang out. Dus, het is hang out. Laten we maar gewoon hang-out, ja, dan, toch? <laughs> ik heb geen idee waar het waar nou over ging. Dat nou, het, het er nog het, over, of niet? Het, het, het, het ging erover dus. Over iets. Ja, ergens. Ja, oh, nee. Nou, het, het, het ging eigenlijk over uh, de rode draad die, die niet samenhing, zou ik maar zeggen. Oh, oké. Okay. Oh, okay. northern Saskatchewan and parts of the US, even in Europe. the mensen alarmed by what sounds like a noise straight out of a science fiction flick. It's kind of like watching a scary movie. The background noise gives you the feeling that something terrible is about to happen. Strange. Maar ik ben blij dat je de rode draad zo goed oppakt. This is coming back. I've heard that it's 2012, New York is ending. This phenomenon stretched beyond North Battleford. Similar experiences were in Saskatoon, northern Saskatchewan, and parts of the U.S., even in Europe. Yeah. Ja, maar toch, en, en, en, en ondertussen, en, en daarbij, en, en als je daar langs loopt, hoe gaat het dan, en waarom niet? Is dat, is dat een beetje, kan je dat horen nou? Ja, en of ik dat kan horen? <laughs> ik hoor jou dus helemaal niet hier. Nee, kijk, dat is, dat is nou juist goed, mensen trappen er ook echt in dat, dat jij mij niet hoort nu. Ja, ik hoor je dus wel nu. Oh, Oké, okay. nee, dan trappen ze het er allemaal in. Als je, jij gelooft dat jij mij nu hoort, dan trapt iedereen erin. Ja, ik, ik, ik, hoor, ik hoor wel geluid uit de speakers. En dat kan ik verstaan. Oh jee. Dat is iets verkeerd is met... met met mijn gehoor, of met mijn... Ja, dat weet ik niet. Volgens mij werkt het allemaal prima. Ja. Misschien hoort dat zo. Het hoort zo. Het, het hoort zo. Het, er, het er, hoort zo. Het, er, het, het hoort zo. Het, er, het, het er, hoort zo. Het, er, zo. Ik hoor dat dus wel zo. Ja, men, mensen horen alle geluiden. Maar dat, dat weet, ik, weet ik dus niet. Wat, wat dat nou gedaan is? Nou, iedereen hoort alles. Hallo? <laughs> Hallo? Ja? Hallo? Ben je u? Dit is Deuko. Ik hoor allerlei geluiden. Uh, is Guus daar? Hè? Want ik zie dus een Ridderadiantrom en een andere. Maar waar is Guus? Ja, weet ik niet. Ik zie hem dus niet meer. Geurst dus is op mijn vent. Hey, Geurst. Hey. Nou, dit gaat even niet goed. Ik ga even ophangen. Ja. Hey. De. De. De. De. Hey. Hallo? Ik weet niet. Hallo. Het, het stoort heel erg. Ik, ik bel je even opnieuw op. Hallo. Ja. Hallo. Ik, ik, ik ga even overschakelen naar Herman. Ja, ik had, ik had die kernbom aan. Oh jee. <laughs> Dat is een filmpje over een kernbom. Het is maar goed dat Herman dat niet gehoord heeft dan. een joh. Ja. We gaan even overschakelen naar Herman. Kernbom, maar. Oh jee. Dat is een pilletje, joh. Een kernbom. Het is maar goed dat Herman dat niet gehoord heeft dan. een hier, joh. Ja. We gaan even overschakelen naar Herman. Ja, bomma. Oh, jee. <laughs> dus je dat een geweldige wanneer je er boekt. Dit mag natuurlijk niet aan de dikke hoer zelf. Ja. Ja. We gaan even opschakelen rijden, hè, bom. Ja, bomma. Oh, jee. Dus je dat je er Dit mag niet aan de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 Goedemiddag, of goeiemorgen. Eh, uh, ja, zeg dat wel. Ja, ik, uh, ben ik te laat? Nee. Nee, je bent veel te vroeg. Ja, ja, only, uh, alleen maar drie minuten, hoor. Ja, ja dat is, uh, dat, dat, daar kun je een heleboel dingen in doen, hoor, in drie minuten. Ja, toch wel. Zeker ja, weten. Mijke, nou is het uh, twee minuten. Eh, uh, in ieder geval, ik zit er nu in. Ik, ik, uh, ja, maar ik. Ik had, uh, eigenlijk wel langer willen luisteren, maar ik had bezoek hè, vanmorgen. Dus uh, daarom. Maar, maar nu, nu hebben we dus twee minuten extra. Dat geeft toch niks? Zeg, dat... in, in, in, als, als je de tijd van de hele wereld neemt, dat, dat, dat heeft weinig te maken. Ja, dat, dat, dan, dan moet, je, moet je toch beginnen, denk ik. Uh, ik denk maar dat ik twee minuten uh, vroeger begin. Ja, waarom niet? Oké, okay, dan zullen we nu wel doen. Ja. En ik geloof, ik heb alles ingesteld en ik hoop dat het goed klinkt. Dan geef je maar op mijn donder en dan doe ik het maar weer. Oké, okay, ik, nee, ja, ik, ik zit er helemaal klaar voor. Ik ge geef je op je donder. En Anita, dat zingt dan murder, he says. <laughs> uh, Oké, okay, ik ben benieuwd. Hoe hoe is het nu? Oké, dan zullen we eventjes gaan even iets aan gaan doen. Every time we kiss, he says, murder, he says. At a time like this, he says, murder, he says. Is that the language of love? He says, solid, he says. Takes me in his arms and says, solid, he says. Meaning all my charms, he says, solid, he says. Is that the language of love? me zoo all we living i'm thinking of leaving him flat he says dig dig the jumps the old ticker is given now he can't talk later than that he says murder he says every time we kiss he says murder he says keep it up like this and that's murder he says in that impossible talk Hoe is het nu goed? Hallo. Prima. Oké, okay, dan zal ik overal afblijven. Dat was dan niet de OD en dan zeg ik maar weer goeie avond of goeie nacht, hoe wordt de tijd ook maar wezen. Ja, ik denk dat het ongeveer nog eventjes laat in de avond is in Nederland op het ogenblik. Bier dan ook, luister dan. Dit is Herman met Zwingend 2 voor een half uurtje van heel, helemaal uit het uh, lenteachtig Nieuw-Zeeland. Uh, met af en toe regenbuien en een beetje wind. Maar toch ook een heerlijk zonnetje. Dus we, en we gaan rustig weer eventjes verder, want als we nu maar een half uur hebben, moeten we ook veel muziek spelen. We gaan nu dan eventjes naar uh, de band van Benny Goodman. Stompen het Savoy. En hij speelt voor ons, ja, laten we even kijken, de Japanese Sandman. nog van Bob Crosby met College Swing. LittleRadio.com Swing and Sway With Herman All the way from New Zealand And nobody talks through the music So you can hear everything Everything live from New Zealand Wow Swing and Sway Herman Sway Herman's way. Swings Ja, helemaal. Nee, nou, jullie dus. Ik uh, ga even iets verder. En ja, we gaan nu naar de Bluegrass Country. Het, het is een heel ander genre dan wat we, we zojuist gespeeld hebben natuurlijk, maar het is toch gezellig om daar eens een keer naartoe te luisteren. Hè. We heet iets anders. Hazel Dickens Sings Old River. Kom hi I, I, and hi-bye-ho I, I, with Herman Swain. Dickens met Ons River en ja, nog een beetje Bluegrass, hè? Waarom niet? En hier een mooi nummertje van de Len Morris Band met The Bramble and the Rose. We've been so close together Each candle All the dangers were outside of...